Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne heeft dringend meer materieel nodig. Dat zei het land vandaag bij een bijeenkomst over westerse steun. De wapensteun voor Oekraïne blijft achter... terwijl de Russen juist alles op alles zetten om de oorlog te winnen... zegt correspondent Kisia Hekster. Ze zijn overgegaan op een totale oorlogseconomie. En dat betekent dat Oekraïne eigenlijk tekort heeft aan alles... en dat Rusland van alles meer heeft. Meer militairen, meer wapens, meer munitie ook om af te schieten... volgens president Zelensky. Tien keer meer dan de Oekraïners terug kunnen schieten. Westerse inlichtingendiensten zeggen dat Rusland... drie keer meer munitie kan produceren dan de EU en Amerika samen. Daarom is de nood zo hoog. Vandaag zei de baas van de NAVO dat snelle steun aan Oekraïne nu het belangrijkste is. De A73 bij Roermond was een tijd lang dicht omdat daar eerder vanavond een ongeluk gebeurde. Een auto had pech waardoor er een file ontstond en daar is vervolgens een vrachtwagen opgebotst. De vrouw in die auto is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe is weten we niet. De planning is dat de weg rond deze tijd weer open gaat. Er komen voorlopig geen nieuwe hotels in Amsterdam. De gemeente wil een bouwstop om zo te voorkomen dat de stad nog meer wordt overspoeld door toeristen. Vorig jaar sliepen er zo'n 20,6 miljoen keer iemand in een hotel. Dat moet uiteindelijk maximaal 20 miljoen overnachtingen worden. En wie staan er over twee weken in de halve finales van de Champions League? Rond deze tijd beginnen de laatste kwartfinales en het kan nog alle kanten op. Real Madrid speelde de volgende wedstrijd met 3-3 gelijk tegen Manchester City. En ook Arsenal en Bayern München speelden gelijk. Mijn collega van sport, Tom van het Hek, doet de voorbeschouwing. Manchester City-Real is de grootste wedstrijd, maar ook die andere hoor. tussen Bayern München en Arsenal. Het zijn hele gelijkwaardige wedstrijden. Dus wat, wat dat betreft kun je vanavond ook veel verwachten. En het doelpuntenregen is groot in de Champions League. En dat zal vanavond waarschijnlijk lekker doorgaan. De andere halve finale is al bekend. Die gaat, tegen, die gaat tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnen alle buien. En koelt het af naar zo'n 2 graden. Morgen wolken en zon bij een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog fiets op de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotenvaart: 10 minuten vertraging. De N202 Amsterdam richting Eindmuiden voor de aansluiting met de A22: 10 minuten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 in the gaslight a great view of the whole. that's the way the croissant crumbles after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 Maar wat je ook zegt met die hoge stemmen, na die ile stemmen, dan komen die ook heel mooi naar boven hier. Ja, dat vind ik niet ja, maar... altijd zo'n uh, kwaliteit van hun hoor. Ik, ik vind juist uh, de, de, de zwaardere stemmen beter. Maar, ja. dat, uh, maar dit nummer heeft, heeft alle ingrediënten van Tennessee Seawise. Zeker. Ja. Alle ja. toonzettingen. Ja, jammer dat ze daarna toch uh, die twee uh, Tennessee hebben vlaagd. <klaar>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 als ik me niet vergis, heeft Eric Stewart toch nog wel... Uh, in de 2000s ergens... weer een tijdje deel uitgemaakt van Tennessee. Wat oh, toch wel? Ja. Oké. Okay. Nou ja, of niet uh, qua live... Qua, bij live optredens, wat ik nee, geloof niet... Nee, dat dat een ze... tourversie is het geworden van Tennessee. Ze hebben daar nou geen nieuwe platen meer opgenomen nee. eigenlijk. Hè? Nee. nee. De laatste komt uit 1977, Ach, ja. ja. Deceptive ja. Bands, ja, het waren die twee er niet eens meer bij, nee. Nee, nee dat was nee. de eerste plaat na... How Dare You, Deceptive Bands. Dus dat was meteen... Ja.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 En toch al, Trick, ja. as a uh, Sorry hoor, Thick The Trick of it. the tail. Ja. <laughs> die is nog wel helemaal old school Genesis. Ja, ja, ja. En dat geldt eigenlijk ook een beetje, dat Echo nog na. Dat geldt ook een beetje voor Deceptive Bands. De eerste plaats van Nancy ja. zonder Godly Cream. Die is gewoon bijna nog helemaal... Ja. Nou, ik kan me uh, ook iets bevoorstellen de, dat ze een de, tijdje doorgaan de, in het zelfs genre, zuiver, ja, ja. ja. En daarna weer een ander weg kiezen, ja. ja. ja.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 Maar Wat Gaan we goed. draaien, Pim? Ja. Na dit hele lange epos van uh, One Night in Paris. Ja. Nou, zegt u maar, welke was het? Een new, new day, day of. Uh, uh, ik had nog weer even terug aan naar Sheet Music. Sorry, naar Sheet Music. De Sacro Iliac. Here's a new dance that you all can do. Baby, baby, what's you gonna do? Sit back and relax, cause it's good for you, baby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 Now I'm doing the dance that is good for me Baby, baby, what's it gonna be? I ain't no a stare, but I've a right to be Baby, baby, when's he gonna learn? Where's he gonna stay? He's taking my breath away Well, I'm bored with the feet of the shingling And the Lindy is leaving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 Oké, dan komen we bij voor mij weer een mooi nummer. Feel the Benefits. En dat bestaat uit drie delen. En dat komt van het album Deceptive Bands uit 1977. en Cream hebben net de band verlaten. Dus alleen Graham Goldman en Stuart zijn bezig. En Het is toch een twaalf minuten lange nummer. Het langste studioopname van Tensus Tien eigenlijk, ja.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 It's like a hard little thing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 Dan wordt het waar, een duiken die. Je kent die Hoes die, oh ja, die zo'n prachtige, uh, ja, zo prachtige dame. Uh, kennelijk uit het water redt of zo. Dus er komt, uh, <lacht> er komt iets heel moois uit het water. Ze hadden ook een actrice in gedachten. Die, uh, ja. die dan. Uh, wat foto's speciaal gemaakt in de studio ja. voor, die, voor die Hoes. Die dan als model uh, voor die Hoes zou fungeren. Okay. Maar die had er ja. geen trek in. Nee. <lacht> Ik ben even vergeten wie het nou was. Maar okay. zij, uh, ze had er toch geen zin in. En toen hebben ze uh, dus gewoon een ander. Uh, op zich goed uitziet model genomen. Ja. Waarschijnlijk heeft ze ook minder gekost. En toen is het die hoes geworden. Ja, leuk omdat ze weten, want ja, maar hoes, dat is toch heel belangrijk. hè Zeker vroeger met die albums en zo. was Dat uh, denk ik nog belangrijker dan tegenwoordig met uh, ja, cd's en ja, ja. met Spotify. Soms, Heb je helemaal geen uh, hè, niks meer. Dat een heel Soms zijn er, dat, een ja. hele leuke verhaal zit er achter, de, achter een hoesfoto. En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 Nee, ja. voor half vier inderdaad. Ja. Maar ja, ja. Ja, het is, het, het is het favoriete hoes alle tijden voor mij. Maar ja? Ja, nee. kijk me naar alle er ook op gemaakt zijn. Ja, ja wat vind je aan de Mona Lisa? Dat is gewoon een vrouw die glimlacht. Dat is waar, ja. ja klopt, dus ja. ja. Het is ja. heel moeilijk. Het is allemaal heel erg moeilijk om dat precies... Maar Abby Rood vind je mooier dan de Mona Lisa? Uh, gelijkwaardig. Okay. Gelijkwaardig. Ik heb altijd gezegd, Sergeant de hoes van Sergeant Pepper is even mooi als de nachtwacht. Ja? Het, is ook, het is ook een soort nachtwacht, hè? De nacht ja, het is ja, allergaatje ja. alle van ja. figuren en zo. Maar uh, ja, iedere tijd heeft zijn eigen icoon, Ja. Maar het, het NCC heeft, zijn er echt hoes... Die jou aanspreken van, uh, om bij, deze, bij dit niets. beentje te spelen? Nee, nee, nee. nee. nee Daarom vind ik het leuk dat je ze een beetje toelicht. Want ik heb er nooit zo naar gekeken. Nee, nee. Uh, nou, ja, die ik, tijd is voorbij dat je met de, de platenhoes in je hand zat te luisteren. Eigenlijk, hè. Dat, ja, dat is... <laughs> dat je het we DGB nog wel eens. Ja. Genomen. Nee, ja. <laughs> ja. Toen ging je dus zo'n hokje in met die, met die hoes. Daar ging je aan alle kanten bekijken. dan ging je erover ja. nadenken. Maar. Ja. Dat doen we niet meer, nee. Nee, nee ja, maar goed, ja, we hebben het nu natuurlijk over een andere beentje, Maar die hoes van Abbey Road is natuurlijk ook wel heel erg bestudeerd. Want die man die daar rechts op die foto staat met die pet, ja, ja. die is wel opgespoord en is met naam en woonplaats bekend. Ja. En je weet, je kent ook het verhaal over die Volkswagen Keven met het nummerbord. Dat hè? Nee, daar is, een, ja. daar is een heel verhaal dat Paul McCartney dood is ja. aan de Volkswagen. ook. Goedeko. Ah, ja, wat, is, wat zit er in een plaatje? Dat vind ik om die reden al interessanter dan, dan de Mona Lisa. Dat vindt, geen Volkswagen te bekennen, ook die hele Mona Lisa niet. Nee, maar nee, dat is natuurlijk ook wel heel geschiedenis. Hè? De Mona Lisa van de Bromsegnemucht en naar nou wie en zo en welke tijd en zo. En ja, ja heel apart. Ja. Ja, bij, bij uh, Da Vinci weet je ook niet, uh, niet eens of het de man of een vrouw is vaak. Hè? Die, die speelt ook zelfs met gender al. Oh, oké, een hele, al, Ja, een hele clevere rakker clevere was dat. Ja. Ja. Nou, hij was zeker clever. Hij heeft toch al van alles ont, uh, ja, ja. uitgevonden eigenlijk. Ja, ja. ja. ja. Onder zeers heeft hij een parachute en uh, oh. wapentuigen en zo inderdaad. Ja, ja. alles kunnen. Hij is lekker bezig geweest, ja. Ja.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 Met die twee moesten doen. De, ja. de, de, de, de helft, er eigenlijk vijftig. Waarom hebben ze zichzelf niet vijf zien genoemd na die tijd? <laughs> dat is veel leuker geweest. tussen weet je waarom het cc heet? Ja, dat, dat ja. weet ik. Ja, ja, dat dat, dat mocht je ook opzoeken. Ja. <laughs> ja. Maar dus ja, uh, uh, moet de uh, zelf maar zeggen. Het is dit doen, Freudiaans, he? hè? geloof ik. Ja, ja volgens ja. mij ook inderdaad. Ja. Ja, we kunnen nog eens een uitzending aan Freudiaanse bandnamen uh, <laughs> leiden, want ik bekende er nog wel een paar. Maar wat leuk is van deze plaat, uh, een leuk nummer vond ik, I'm so laid back, I'm laid out. Want ik ben een beetje gaan okay, uh, ja. research gaan doen in aanloop naar onze uitzending vorige week.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 En ook weer zit hier weer heel veel stijlinvloeden in. Er zit een hawaii-gitaartje in. Nou, dat zie je ook op Houd heel vaak tegen hawaii-gitaar. En wat ik zei, ik denk samba-invloeden zitten erin. Maar dat is ook zo'n Tensie nummer Waar hem inderdaad gewoon... Wat mij nooit verveelt. En wat ze nota bene toen te slecht vonden en op de plank hebben laten leren. En nu? Ja, inderdaad. Het bewijst toch wel dat ze toch wel... De lat voor zichzelf heel hoog legde. Ik dus ik I'm so laid out. back, I'm laid out. Oké. Okay. I'm so laid back, I'm laid out. Op ZFM Zandvoort. Hier komt hij. The fight you for shouting As he knocked on my door He said you better move your butt boy I you'll knock on heaven's door I'm so laid back and laid out I'm so came in, the space down. I'm wide to the teeth, I'm fused to the floor So baby don't you pop me no more Don't you pop me no more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 Wow. Die doet alsof hij live zingt. Hij zegt dus, er ook geen mededeling over ja? gedaan. Maar die, die zingt dus gewoon een tape. Een tapeje loopt ermee met ja. zijn stem, omdat hij het niet meer haalt. Oh, ja, okay. willen we willen dat nog zien en horen. Dat hoef ik nou niet meer mee te maken. Ja, de, de sfeer is natuurlijk toch wel apart dan. He? Ja, ik ja. dus ben heel benieuwd wat te zien. zegt. Maar ja, als hij al die uh, hits gaat spelen, dan, dan, dan kan, het kan het niet stukken. Het kan een enorme teleurstelling worden.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 It's the star of a brand new day. It's the star of a brand new.